Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De A12 in Den Haag is weer open nadat klimaatactivisten de snelweg een paar uur hadden geblokkeerd. Enkele honderden demonstranten van Extinction Rebellion... protesteerden op de Utrechtse baan tegen subsidies voor fossiele energie, zoals olie en gas. De politie sloot dat stuk weg, daarom in beide richtingen af voor het verkeer. Na ongeveer anderhalf uur verwijderden de agenten de actievoerders. Ze zijn met stadsbussen en touringcars weggebracht... Er zijn ook demonstranten aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Dat is de vierde keer dat de Extinction Rebellion de Utrechtse baan blokkeerde. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen geruild. Twaalf Oekraïnse militairen zijn vandaag vrijgelaten, meldt Kiev, onder wie mariniers, grenswachters en drie burgers. Volgens Russische staatsmedia zijn negen Russische militairen die vastzaten teruggekeerd naar hun land. De gevangenenruil zal onderdeel zijn van een akkoord over de Russische export van ammoniak via een Oekraïnse pijplijn. Die lag de afgelopen maanden voor een groot deel stil. Het groot Dicté der Nederlandse Taal is gewonnen door deelnemer Patrick van Aarde uit Eindhoven. Hij had één fout. Het dicté had als titel Groningen is zo en was geschreven door Wim Daniels. Het werd rechtstreeks uitgezonden in het NPO Radio 1 programma De Taalstaat. Bij de prominenten eindigden Volkskant-columnisten Karin Sital Singh en VVD-kamerlid Judith Thielen, ...beiden op de gedeelde eerste plaats. Ze hadden maar twee fouten. En de Amerikaanse zangeres en actrice Irene Cara is overleden. In de jaren 80 werd ze beroemd door haar rol in de musicalfilm Fame. Ze leverde ook de soundtrack en die kwam op nummer 1 in Nederland. Ook had ze een grote hit met What a Feeling, de titelsong van de film Flashdance. Irene Cara overleed in Florida en ze was 63 jaar. Het weer wisselend bewolkt met soms een opklaring. Het is ongeveer 9 graden. Morgen regenachtig, maar in Limburg blijft het overwegend droog... en dan wordt het een graad of 8 en dit was het NMR Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen en Kroopend Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Deze plaat van de Nederlandse band Vitesse. Die hoorden ze met Rosalina aan het begin van U3 alweer. En ik ben heel benieuwd, U3, uh, Benno hoe het met Bram en Melvin is gegaan. Ja, ja we gaan... Eens, Jeetje, 140 kilometer ik, fietsen en uh, lopen ja, over het ja, strand. Ja, ze zullen daar wel een beetje klaar moeten zijn. Het is, zijn nu 16 uur zijn ze onderweg geweest. Hebben ze het gered? Dus ik ga straks eens heel voorzichtig bellen. Um, verder gaan we natuurlijk ook bellen met Randall Lawson... in BVW van Autopassion... om natuurlijk de pitreport met hem door te nemen... om de laatste autosportnieuwtjes... Um, en die zal zeker opnemen. Uh, verder hebben we de Beest van de Week en dan de themadagen. Dus dat is het eigenlijk dit uur nog heel erg gevuld. Dat, uh, tot vijf uur. Zeker. En dan uh, weer uh, entertainment voor jullie. Met ja. een hele hoop Nederlandse uh, muziek. Maar wij hebben ook even lekker Nederlandse muziek uh, opgezet. Want uh, je krijgt nu uh, die uh, grote hit van Tino uh, Martin. En uh, zij weet het.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 Vind me lakken, kies te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit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 Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tino Martin hoor je met uh, Zij weet het. Nou, we schuiven hem een klein beetje naar voren. Rendel uh, Lawson met Pit Report. Want uh, we hebben druk, druk, druk, uh, Benno. Ja, ja we uh, ja, ja. ja. Melvin nog en uh, oh, ja. Johan van der Leda natuurlijk nog. Ja, dus, uh, Nou, we gaan snel uh, Pit, reporten. Pit Report. CFM Race Radio, Pit Report. En over naar uh, Beverwijk naar uh, Rendel Lawson. Goedemiddag uh, Rendel. welkom in de uitzending. En hoe is het met je? Ja, lekker. Lekker? Ja, ja uh, gaat goed. En nee Maar jullie gaan me toch niet vertellen dat jullie nou aan het overwerken zijn? ja nou, we, we hebben het zo druk, joh. Ach, ja, oh, oh jeetje. Jeetje, minetje Nou, oh, goed. Jeetje. Er is weer heel wat uh, nieuws trouwens hè, uit uh, de wereld van uh, de, de autosport. Ja, ik wilde het eerst even met uh, Rendel hebben over Tom en Tim Coronel. Zij uh, kunnen gaan meedoen aan de uh, Dakar Rally 2023. Uh, als Koronel Dakar Team. Dat is... Ja, ze hebben dat behoorlijk opgebouwd hè, is Ze zijn denk ik destijds bij een team begonnen. Maar hebben daar een heel eigen team van gemaakt? Ja, ze hebben een heel eigen team. Ja. Ik denk dat uh, dat voornamelijk Tim is geweest... die daar natuurlijk een heel eigen team van gemaakt heeft. Okay. En ik, ik heb begrepen, morgen is in huis... Uh, geloof ik, de presentatie van een nieuwe auto. Ja. Uh, een heel verrassende, nou, niet een verrassende auto, een doorontwikkeling van de wagen waar ze vorig jaar mee gereden hebben. Wat uh, het eigenlijk een beest bleek te zijn. En ja, als die twee samen in een auto zitten... ik zou toch wel graag 24 uur dat kameratje hebben laten ja, dus mij, Dat zijn ja, twee portretten, hoor. Dat, hoor. Dat, uh, ja, het zijn zeker ja, twee ja. portretten. De enorme banjes. Ja. Heel erg compatief volgens, met elkaar. Je, we, we hebben van die hele mooie soaps in, uh, in Nederland lopen. Ja. allemaal families. Ja. Gaat dat nou gewoon eens een keer doen? Ja precies. krijgen de mooiste tv. Ja. Hoe zou dat gaan in die cockpit daar? Zouden ze elkaar steeds helemaal van rotschel en dat soort <laughs> dingen weer? Nou, ik zou je vertellen, het is mij opgevallen dat het nog nooit gebeurd is. Uh, uh, maar volgens mij, uh, ja, het is natuurlijk gewoon tweeling, hè? Ja. En, uh, ja. uh, dus uh, die voelen elkaar natuurlijk in alles, denk ik, heel erg aan. Maar volgens mij kunnen ze zich af en toe kunnen ze, zich, ja, ze samen wel vermoorden, hoor. Moor. Dat denk ik wel. Ik steeds zeggen, ik ken Tom ook een beetje. Ja. Als ik Tom de, uh, gewoon 24 uur naast me zitten, nou, dan, dan liep ik weg. Dag, doei. Uh, <laughs> je. Ja. <doei>. Ja, ja. <laughs> dus ik heb heel veel respect voor Tim. Ja, ja. Maar, maar is er één vaste rijder en één de navigator? Is dat, uh, of wisselen ze elkaar nou, steeds af? dat de laatste jaren, want Tom heeft natuurlijk ook zelf dakken gedaan, toen ze samen alleen nog in een bukkie reden. Uh, oh, ja. Er zijn wel beelden van dat je dan... Uh, Echt iemand echt uh, zeg maar, uh, nou, de wereld verging bij, uh, bij dat manneke. Ja. En volgens mij, uh, uh, de stages die doet Tim en de tussendoortjes... dat ze nou van naar andere etappe rijden, mag Tim slapen en dan mag Tom rijden. Okay. Als je niet verdwaalt, dus dan ja. gaat het helemaal goed komen ja, ja. Maar uh, de stages is de, volgens mij toch wel tegenwoordig afspraak dat Tim achter het stuur zit. En ik denk dat dat beter is, want Tim is toch een iets rustiger rijder dan Tom. Tom is altijd gewoon maar één stand is vol gas. En takker ja. <laughs> moet je ook nadenken, dat kan Tom niet. Dus ja. Ja. Natuurlijk... <laughs> Heel goed. Ja. <laughs> dus uh, laten we daarom ophouden. En hebben ze eigenlijk ooit, in de, zijn ze ooit eigenlijk in de prijzen gereden? Want ze doen toch al een aantal jaren mee? Ja, ze doen al een aantal jaren mee. En hebben ze ooit prijzen gehaald? Ik zit nu even iemand aan te kijken die alles van Tim en Tom weet. Maar volgens mij oh. hebben ze ja. Klas Klasse prijzen en dat soort dingen. Oké. Okay, ja. uh, maar uh, nee, ze hebben nooit een podium gehaald. Maar jongens, uh, heel simpel. Ze zijn natuurlijk gewoon privérijders daar. Met uh, gelukkig een heleboel sponsors uh, waar ze door het feestje kunnen doen. Ja. Maar uh, tegen die fabrieksteams waar gewoon natuurlijk miljoenen worden uitgegeven, kan je toch niet tegenop. En, uh, en wat zij doen. Ik vind, laat ik het zo zeggen. Starten in Dakar. En aankomen in Dakar. Dat vind ik al een, eigenlijk uh, hetzelfde als een overwinning in de 24 uur ja, ja, ja, ja. Uh, Dat is gewoon heel erg knap. Ja, uh, uh, ja, ja. Want het is echt een heel zwaar wedstrijd. En tegenwoordig gaat het ook serieus hard daar. Dus het is niet meer van uh, we cruisen even van de ene etappe naar de andere etappe toe. Nee, ze moeten echt uh, zeggen. Uh, ze zeggen wel. Ze zijn uh, uh, ja, wereldcampus op stages. Het is uh, vanaf uh, dat uh, je per stad gaat vol gas. Ja. Naar het eind. En dan hopen dat je niet verkeerd rijdt niet gedwaald. Ja, precies. Daar moet je nog hopen. Nou, ja, toch? Maar ze zijn een aantal jaren niet in Dakar geweest, hè? Of tenminste niet in de woestijn daar. Of is het nog, zijn ze nu ja, weer terug? ze zitten tegenwoordig in Saudi-Arabië toe. Zitten. Ze zijn toen op een gegeven moment Afrika uitgegaan. Ja. Omdat er op een gegeven moment door rebellen dat ze dingen op de auto's geschoten werd. Oh, ja. uh, ze gingen daar toch wel door landen heen, waar het toch allemaal een beetje rommelig was, wil ja. zeggen. En uh, toen zijn ze eerst nog naar Zuid-Amerika Zuid uitgeweken. En tegenwoordig zitten ze, volgens mij in Saudi-Arabië uh, rondje rond de kerk te rijden daar nou daar hebben ze ook een hele grote zandbak dus daar kan het ook heel erg goed ja. met heel veel, uh, hebben het heel veel bergen en uh, uh, ja uh, voor mij mag een dakka niet zwaar genoeg zijn en de afgelopen jaren moet ik wel zeggen hoorde je wel een beetje dat het een beetje te makkelijk werd uh, dus uh, voor oh. mij mogen ze wel weer naar een oude echte Dakar in, uh, in Afrika maar ja met alle politieke toestanden daar kan dat helaas gewoon niet ja ja dan nog een berichtje van de Blekemolens. Die uh, zijn heel trots op hun Alpine A110-auto uh, die ze in, uh, bij uh, raceplanet hebben. Dat is toch een, uh, een Franse parel, noemen ze dat. Uh, die auto is jou goed bekend, denk ik, hè? Ja, ik race zelf in Alpine, maar dan een auto uit 1980. Okay. Dat is een beetje een voorloper, zeg maar, de, de opa van deze auto. En ja, de nieuwe A10 is natuurlijk een auto die je gewoon voor de weg kan kopen. En uh, zij hebben daar, net zoals ook Lamborghini's en Aston Martin's, hebben ze ook zijn Alpine A10 op circuit bij hun uh, raceschool, of uh, trackday, uh, events wat ze voor mensen organiseren. Ja, ja dat zijn puur, een heel licht, uh, uh, puur uh, uh, je laat daar maar op houden. Gewoon, een, uh, niet al te veel vermogen, dingen zitten zo'n beetje rond de 250 pk, maar ook maar rond de 1000 kilo, dat is een hele mooie verhouding. Ja. Dus het is voor circuit een, een, een lekkere circuitdier, zullen we maar zeggen. oké, oh, oké. Okay, okay, dus okay. Uh, daarom hebben ze waarschijnlijk al ingenomen om de mensen heel veel plezier te kunnen bieden. Ja. En dan uh, Formule 1 nieuws natuurlijk. Ricardo is terug bij Red Bull. Man, wat gaat hij nou eigenlijk precies doen? Ik denk dat hij zelf niet weet. <laughs> <laughs> nou nee, ja, in ieder geval weer grappen met, uh, met zijn ja. maatje Max Verstappen. Want ik zag een mooie foto uh, van ze. Ja, de ja. slapende Max uh, in het vliegtuig. En, uh, ja, die is toch uh, heel ja. oud. Volgens, volgens mij was dat al een hele oude foto. Ja. Dus uh, uh, die, die is al een tijdje terug. Maar ja, kijk, Ricardo is natuurlijk een clown. En, ik, uh, en dat moet je hebben ook in de, in de Formule 1. Maar uh, alleen was het vroeger een clown die ook serieus hard kon rijden dat hij dit jaar echt helemaal niks van gebakken heeft. En uh, daarom is hij ook waarschijnlijk wel bij uh, McLaren op een zijspoor gezet. Uh, uh, en je kan wel heel veel grappen maken en altijd lachen, maar uiteindelijk uh, moet je het wel op de baan doen. Alleen, ja, het is voor een PR-man, is dat natuurlijk gewoon, wil je die gewoon hebben. En uh, ja, vergis je niet, uh, Ricardo vertegenwoordigt natuurlijk als Australië ook een heel groot land. Er is ook een hele grote afzetmarkt voor Red Bull. Dus het is allemaal PR-technisch is dit gewoon wat je moet doen. Ja, ja. Maar verder mag hij een beetje in de simulator zitten. en Misschien mag hij een keer eventjes in de auto van Perez stappen en uh, van Max stappen op een uh, vrijdagochtendtraining Dat hij even weer een feeling mag krijgen. Maar ik denk niet dat hij heel veel uh, aan de bak gaat. En alle verhalen die in de ronde gaan. Dat ze dat, dat, ze dat hebben gedaan om uiteindelijk Perez op scherp te zetten. Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Want ik denk dat Perez net zo'n goede keur is als uh, Ricciardo. Ja, we zagen ook nog een uh, mooi verhaal over uh, iets uh, met uh, Las Vegas en, uh, en uh, Ricciardo. Dat hij daar uh, een, uh, een uh, wildkaart uh, zou krijgen als een. 20ste rijder. Ja, hey, we hebben het over Las Vegas, we hebben het over Amerika. Ik weet niet waar alle fantasiefilms vandaan komen, volgens mij uit dat land. Dus uh, ze zouden het graag willen. Het zou natuurlijk mooi zijn, maar ja, dat is uh, onrealistisch natuurlijk. Moet, uh, uh, je kan niet opeens één team een derde auto laten inzetten en nee. je alle teams wil gaan doen. En dan wordt het wel wordt het mooi, Grit trouwens. Daar, hoor. Ja, nee, als iedereen dat gaat doen, krijgen wij eens een keer een beetje auto's aan de start. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja toch? Ja, ja. Hoe meer, ja. hoe beter. Maar natuurlijk helemaal niet realistisch. Uh, nee, nou, hey, trouwens, ik denk uh, als uh, Daniel in en Las Vegas, ze vinden ze niet meer, die zit casino in, casino uit en die zit alleen bij de nachtclubs, dus die gaan ze toch niet meer terugvinden. Ja, ja. Dus dat wordt toch, toch zo'n plaatje om die op de krit te krijgen, denk ik. Oké okay, Renaud, uh, nou verder uh, je had nog wel wat uh, een, een mening over de enorme salarissen van de Formule 1-coureurs. Heb je een uurtje? Ja. <laughs> maar ik kan je horen dat jullie het even hadden. Ja, de salarissen, weet je, er werd weer een mooi staartje kwam er natuurlijk weer tevoorschijn dat Max de best verdiende Formule 1-coureur is. En dan zeg ik wel eens tegen de mensen, maar jongens, het gaat natuurlijk helemaal nergens meer over waar, waar je het over hebt. Als dat 60 miljoen is, dan praat je we hebben het even laatst uitrekenen, dan praat je over meer dan 160.000 euro per dag. Dat is uh, iets van 1,9 euro per seconde, wat die meneer verdient. Uh, 365 dagen per week, hè? Dus ja, ja, ja. Hij, gaat hij 10 minuten gaat hij op de play zitten met een kantje? nou, dan kan je een auto kopen. Ja ja, ja, bouwen. ja, ja, uh, Ik vind het een beetje belachelijke bedragen wat de uh, Formule 1-cureurs uh, in die takken van uh, autosport verdienen, hoor. Uh, ik vind een schaatster uh, of een wielrenner vind ik, uh, net zo uh, veel in sportbedrijven. En als je daar ziet wat die het af en toe over moeten doen, denk, waar gaat ja. het allemaal nog over? Ja. Maar kennelijk gaat er heel veel geld om in, in, in de autosport uh, door sponsors. En ze zullen het op een of andere manier wel uh, terugverdienen. Maar uh, eerlijk gezegd, het zijn wel bedragen. Omdat ik wel eens mijn vraagtekens heb. We hebben het over budgetcaps. Nou, uh, ik weet het niet. Maar dan wordt er uh, 50, 60, 40, 65 miljoen naar, zijn, naar een jonge keur gestort. En denk van ja, waar raad dit allemaal over? Goed ja. voor Max, hoor. Want zijn pensioentje is toch best beter dan die van mij? Ja, ja. ja. zeker. Ja. Zeker. Ja, ja, ja. Maar, ik denk uh, dat zijn pensioentje beter geregeld is dan die van mij. Maar ja. verder, uh, je kan wel eens je vraagteken tegenzetten waarom dat ze jongens zo verschrikkelijk geld moeten ja. verdienen. Ja. Maar, uh, en zo jong, maar, en, nou ja, jong maakt niet uit. Als jij gewoon goed presteert, en Max doet dat, en uh, je houdt veel de PR naar buiten en je zorgt dat je sponsors heel tevreden zijn, dan mag je het van mij verdienen. Ja, ja. Alleen, ik vraag me wel eens af, jongens, is dit nog uh, reëel ten, ten opzichte van de ze bedrijven wat ze aan het doen zijn? Ja. Nou, uh, want ik vind in feite, uh, iemand die short track doet, of aan het wielrennen is, of kogelstoten doet, of uh, een hardloopster, vind ik net zo goed presteren uh, als een Max. En uh, de, daar gaan dat soort bedragen toch niet om. Ja, we hebben voetballers, maar ja, die... die, die... In miljoen, en die hobbelen dan niet meer achter een bal aan. Dat hebben we ook alweer gezien gisteren. Jokke. Nee, ja. zeker niet. <laughs> <He>? <laughs> dus uh, daar zouden we dus gelijk een budgetcap van salaris in gooien. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja, ja, ja. We moeten hem af, afkappen. Ja, Rendol. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Want uh, we, ga, we gaan weer naar het voetbal. Ja. Ga je naar het voetbal? Ja, ja, ja. ja. ja Kijk, zal... je, weet, je weet het, hoe het met de autosport is, hè? Ja. Kijk, voetbal heb je maar één bal nodig. In de autosport heb je twee ballen nodig. Of die eventjes. Heel ja, Heel goed, Rendel. Ja? Dank je wel voor je bijdrage. Uh, graag tot volgende week. Ik spreek je. Oké, okay, hoi, hoi. Dat was uh, Rendel inderdaad voor uh, de autosport. Zou jij, uh, Jan van der Leden, weer uh, kunnen bellen? Want ja. we gooien ja. hem meteen erachteraan, hoor. Okay. Dat, uh, okay. dat doen we gewoon. Oh, dus uh, ik uh, gooi de knop even uit. Ja. Dus uh, ja, druk. We zijn er toch dat we het druk hebben? En dan hebben we ook nog uh, Melvin en uh, Bram... Uh, die uh, zijn uh, met de 140 kilometer uh, hardlopen bezig uh, geweest... en fietsen over het strand. Dus we proberen Melvin uh, zometeen ook nog even te bellen. En natuurlijk uh, Jan uh, van der Leden, wat het uh, eind van de wedstrijd is. Uh, Jan, uh, hoe is het uh, daar? Het is nog steeds uh, 1-0 of 0-1 voor ons. Het is de inmiddels de negentigste minuut, alle minuut vijf... moet ik eerlijk zeggen... We hebben een paar uh, belangrijke mensen missen in het veld nu. Het is uh, Nijtselberg, op Kostien en Jeffrey Samsin. Die zijn min of meer gebaseerd in het veld uh, uitgegaan. En ja, er is een zwaar offensief van, uh, van de AMVJ. Maar echt gevaarlijk zijn ze nog niet geweest. En dus de gevaarlijkste kans was nog voor ons. Maar... Dus en, zo, echt... zou het nou gaan gebeuren? Ja, het Drie punten naar Zandvoort, zou mooi zijn. Ja, nou, dat zou het gebeuren, maar dan moet je wel afluiten is ja. dus met uh, een doorgebroken speler van ons, Koen uh, Michielsen. Die wordt met een, uh, een elleboogstoot neergelegd. Oh. En in plaats van dat hij uh, fluit, zegt hij niks in de hand, gewoon doorgaan. Oh, ga even naar hem toe, uh, Jan. Dat is helemaal over de zijkant natuurlijk. Ja, hij ja, ook wel verstand natuurlijk. Maar ga even naar hem toe. Je zegt dat het uh, 90 minuten gespeeld zijn. Dat we naar huis willen. Ah, ja. oh, Daan redt hij zich op, uh, in de scrimmage. Oh, wat een massa. Wie is goed gekeerd vandaan kun je ook zeggen. Nou nee, ja, in ieder geval uh, mooi uh, op die moment nog steeds uh, 0-1 ja. daar op het uh, scorebord uh, in Amstelveen. Dankjewel Jan uh, ja. voor je bijdrage vandaag. En we gaan er gewoon vanuit dat we met drie Gaat punten naar huis gaan. Ja, ja want het is tijd. Is... Tijde, tijde, tijde, tijde. Ja, het is okay, tijd. Oké, nou mooi. Ja. Heel, <laughs> heel goed. Drie punten naar huis. Dankjewel Jan uh, voor heel vandaag. Leuk. En uh, we spreken je volgende week weer, uh, Jan. Oké, okay, nou in ieder geval mooie winst, hè? Daar in eh, Amstelveen. Eh, eh, eh. En dit is de nieuwe pink trouwens. Je is So dumb with never getting younger, so I'm how to stop. Die perfect op elkaar aansluiten. Als eerste de nieuwe single van Pink op de Sanfors Radio en daarachteraan, Oh My God! Ja, inderdaad, de single van Adele. Nou, het is half vijf geworden, Benno. Heb je een beest gevonden? Ja, exact half vijf, ja. Jack heb ik gevonden in zijn dokacht, dok, dokachtige kruising... ik weet niet precies hoe je het zegt... van net anderhalf jaar. Dat is een pechvogel. Ja, zo begon het al mee, want hij is alweer op zoek naar een nieuwe baas. Um, en dit is de eerste keer dat hij het via het asiel gaat... maar ondertussen al drie eigenaren gehad. dat arme jongetje... Ehm, um, eens even kijken. Hij heeft veel meegemaakt, maar blijft een enthousiaste, blij en vrolijke hond naar mensen. Ook kinderen zijn geen enkel probleem. Het enige gevaar is dat hij een beetje lomp is. Uh, houdt gewoon van aandacht, knuffels, kriebelen. En hij kreeg in, de, in het asiel kreeg hij een massage van de dames en heren daar. En hij viel gewoon heerlijk snurkend in slapen. Na nou, andere honden reageert hij al over het algemeen vriendelijk. Maar wel rekening houden dat dit mogelijk kan gaan veranderen niet laten loslopen, maar loopt prima mee aan de riem. Een eigenaar uh, die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt... is uh, heel erg belangrijk, en hij, want hij wil nog niet een keer... een ander huis hebben. Ja, dat snap ik. Op een gegeven moment ben je er wel een beetje klaar mee. En de mensen want asiel ook, denk ik... Um, Mensen vinden het misschien een beetje eng. Eh, nou, als je de foto's zie, is het gewoon een uh, dokachtige uh, hond. Uh, niks mis mee. En, uh, en hij kan trouwens bij uh, teefjes. Die, dat gaat wel, maar bij reus dat gaat niet. Hij is geen blaffer en geen sloper. Dus dat is een, ook een fijn iets. En hij heeft bewust, uh, behoefte aan rust, stabiliteit en voldoende beweging en aandacht. En dan is het een hele tevreden hond. Een cursus uh, dat is, uh, wordt aangeraden. En, uh, maar basiscommando's beheerst deze Jack. Goed, Jack kan je vinden. De, hij is groter dan 50 centimeter. Dus ik zal het even dat heeft vachtverzorging uh, is nauwelijks uh, nodig. Um, even kijken, dat heb ik gehad, uh, is gecastreerd. Uh, kan alleen thuisblijven. Dat is niet bekend, maar kan wel makkelijk mee in de auto. Is vriendelijk en, en is niet waakzaam. Oké, okay, <laughs> dus, nou. Dus aan Jack hebben we ook niks. Uh, in ieder geval als je een waakzame hond zoekt. Kees op straat 5 is hier in Zandvoort. Daar kan je Jack vinden. En uh, alle informatie al daar. Nou, oké. Okay, dat was het uh, beest, uh, Jack. Uh, Toch? Ja, dat ja, was Jack. Mooie uh, beest uh, van de week. Uh, zo op de zaterdagmiddag doe we altijd, hè? Het so, rond half vijf, het dier van de week. Dankjewel, Benno. En ja. uh, we gaan weer door met de muziek. Deze plaat heb ik gevonden. Nou, moet je echt uh, naar gaan luisteren. Moi qui ai vécu sans scrupule. Je devrais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 Vivre C'est ma dernière volonté Ik zal mijn vrienden niet vergeten Want wie mijn lief is,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 Komt vanzelf weer voor elkaar Laat me vivren Laat me Vivere. Laat me mijn eigen gang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 er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Ja, of je gaat uh, inderdaad uh, 140 kilometer hardlopen en fietsen voor KWF. Uh. Ja. Zo klonk dit, uh, Benno. Nou, inderdaad, een Zero 3 Health Studios. Naast het fitte maken van mensen, hebben wij dit jaar een missie voor ogen. Op dit moment zijn er zoveel mensen betrokken bij deze verschrikkelijke ziekte kanker... ...dat wij hebben besloten om hier iets mee te doen. Zeker omdat wij het dichtbij hebben meegemaakt bij onze partners. Onze motivatie om het te doen slagen is dus enorm. Wij willen minstens 10.000 euro halen voor het kankerfonds om zo een impact te kunnen maken. Al het geld zal rechtstreeks naar het KWF gaan. Om dit bedrag op te halen gaan wij iets bijzonders doen. We gaan op 26 november 2022 140 kilometer op één dag afleggen over het strand. We gaan zeven keer van Zandvoort naar muiden lopen en fietsen en weer terug. We hebben één fiets van onze beschikking, wat betekent dat er ook elke keer één moet hardlopen. Met deze actie willen wij zoveel mogelijk geld ophalen en jou hierbij vragen om een donatie te doen. Met jouw donatie zullen wij meer mensen kunnen helpen naar een eerlijk en een mooi leven. Ja, zo klonk dat uh, zes uh, maanden geleden, Benno. Ja, zeker. Nou, en ik ben uh, heel nieuwsgierig hoe het is gegaan. Melvin, uh, hebben we aan de telefoon. Melvin School. Yeah. Melvin, uh, welkom. Uh, uh, ik vond je, toen je de telefoon opnam heel sterk en helder uh, klinken. Dus uh, uh, je leeft en je, <laughs> je, je hebt het goed overleefd. Ja, welkom mannen. Uh, ja, ik zit hier bij de Republiek nu met uh, een hele groep mensen die ons uh, is komen aanmoedigen. Ja. Ik moet wel zeggen, fysiek ben ik wel echt uh, nou, kapot. Ja. Nou, maar menta Mentaal ben ik zeker helder nog. Ja, ja, ja. ja. Je, je klinkt. een lange rit geweest. Ja, ja. En vertel eens, hoe, hoe was het uh, vannacht om twaalf? Uh, heel, ja? heel uniek, heel emotioneel en uh, vooral een uh, unieke ervaring. We zijn vannacht om twaalf uur zijn we van start gegaan. Met, uh, nou, samen met mijn kompion uh, Bram. Ja. We hebben eigenlijk continu uh, mensen gehad die met ons mee gingen fietsen en mee gingen hardlopen. Uh, ja, dus dat was hartstikke leuk. Hielp dat? Uh, ja, zeker. Maar uh, we zijn elkaar, tenminste, hebben ze we ons wel, wel een paar keer tegengekomen. Want uh, de weercondities uh, waren er één kant, uh, nou, dat zei ik al, één kant heb je een windje mee, één kant heb je een windje tegen. Een beetje tegen hebben we het toch wel heel moeilijk gehad, zeker met, uh, met de getijden. Dus toen het vloed was, uh, moesten we altijd Mullenstand fietsen met tegenwind. En uh, nou, toen uh, kwam de man met hamer wel. Ja, ja, ja. ja. Dus, en je zegt, je bent de monumentenhammer een paar keer tegengekomen zelfs. Ja, ik tot heb ik het wel echt heel zwaar gehad. En uh, zeker bij kilometer 30, ja, dan moet je nog 110 kilometer. Zo. Ja, dus uh, degene die mij, met mij ging rennen, die heeft mij er wel echt doorheen geholpen op dat moment. En uh, kijk, je blijft natuurlijk eten per uur. Ja. Ik had ook gewoon een, echt, een, echt een energiedip, dus uh, daarna heb ik gewoon goed gegeten, goed gedronken. En toen kwam die energie langzaam wel weer een beetje terug. Maar dat was wel even een, uh, een zwaar moment. Uh, en dat was uh, vannacht. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat was wel echt uh, even afzien. Ja, ja, ja. En dan zie je de zon opkomen en dan begint de energie weer te stromen ook? Ja, dat helpt natuurlijk zeker. Kijk, begin, wij begonnen natuurlijk om 12 uur, dan is het hartstikke donker. Dus we hadden een lampje op ons hoofd. Ja, je, eigenlijk zit je gewoon in een hele slechte zwart-wit film. Ja, ja, ja zwart-wit film. Uh, als ik het zo even mag noemen, ja, er ja. komt de zon op, wat jij dus zegt... Ja, dat geeft gewoon zoveel energie. Dan zie je ook weer een beetje mensen op het strand lopen. En dan, uh, dan zie je de zon. En ja, dat is natuurlijk een hele mooie gang. Ja, we hebben natuurlijk een hartstikke mooi strandstand voor. Ja. Muiden. Dus uh, dat deed ons wel goed. En de fiets, heeft hij het gehouden? Ja, de fiets heeft het zeker gehouden. Uh, ja, we hebben gewoon een kwalitatief hele goede fiets. Dus, uh, ja, okay. Ja, iemand zei me even gedacht, sorry. Oké. Okay. Uh, ja, dus dat die, fiets, uh, die fiets was top. Daar hebben we geen problemen mee gekregen. Uh, alleen wij zijn zelf fysiek gewoon wel echt kapot nu. Je kan er eigenlijk ja. niet meer uh, normaal lopen. Nee, we houden het ook kort uh, Melvin. En, uh, ja. Want wat, wat hebben jullie als eerste gedaan toen je gefilisd was? Uh, ja, wij zijn door een grote groep mensen zijn we onthaald. En uh, als eerste zijn we natuurlijk naar onze vriendinnen gegaan. Dus mijn vriendin die is, uh, die heeft sinds jaar kanker gehad. Dus is, uh, is nu dan een jaar schoon. Ja. We hopen dat het zo blijft, dus dat was wel emotioneel. En mijn partners, uh, Bram, uh, zijn partner haar moeder was overleden ja. een paar jaar geleden. Dus dat was wel even een emotioneel uh, momentje met uh, onze partners. En daarna uh, gewoon ontzettend mooi met familie en vrienden. En dat hebben we hebben goed gevierd en uh, de cheque is overhanden. Dus Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Wat, hoeveel? We hebben, uh, hebben 14.170 euro opgehaald. 14.000! Wow! Ja, ja, ja, ja. fantastisch. We ja, dus ja. zijn we hartstikke blij mee. Ja, ja, ja. En hoe gaan jullie, ja, hoe, hoe ga je hier van afkikken als het ware? Want uh, neem je straks een lekker warm bad en dan laat je je vol lopen met bier? Of hoe, hoe, hoe doen ja, de ex-top sport? Ja, dat, dat de wilde plannen van tevoren natuurlijk. Wij zitten hier gezellig nu bij de Republiek ja. uh, in de zaal. We zijn er gewoon een gezellig een drankje aan het doen. Ik zit daar uh, dan aan de chocomelk. Ik ga het even niet drinken, maar ik ga vanavond wel heerlijk even in bad. En dan ga ik gewoon even het WK voetbal kijken. Oké, okay, oké. Okay. Back to business. Business. Ja, ja ja ja ja nou omdat het lichaam snel herstelt kunnen we weer snel training geven ja ja precies ook dat hè goed ja, maar een hele mooie ervaring dus, oké okay. uh, maar uh, maar nooit meer zeker nooit meer. Meer. Meer. Meer. meer. Mooie ervaring doen we nooit meer. Zo'n prestatie. Ja, je Ongelooflijk. Ik je het even een keer meegemaakt hebben, maar uh, dat gaan we niet doen. Nee, precies. Ik uh, snap het helemaal. Melvin, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En uh, goed herstel. Ook, ook voor Bram. En uh, fantastisch dat je, jullie, jullie zo'n hoog bedrag hebben opgehaald. Uh, ja. Het gaat jullie goed. Daar mannen. En uh, succes met de uitzending. Ja, Oké, okay, dankjewel. Okay. Hoi, hoi. Doei, doei. Dankjewel. Hoi. Prétexte, Je ne veux pas de réflexe, ce malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de Silex, vijf, vijf. Ton cœur de Pyrex, résiste. Feu. Je suis bien perplexe, je ne veux pas résoudre aux adieu bien ex, amour n'a pas de chance, aussi peu, mais pour moi een ex, précession faudrait. Arrestatie van Melvin en Bram. Ik ben er nog een beetje stil van hoor. Nou, ook ook 14.000 euro opgehaald voor KWF. Zijn net gefinished en nu bij Stamford de Republiek. Zitten ze uit te heigen, zullen we nee, zeggen. Ja, dat... Uh... Ja, en natuurlijk... Uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat je helemaal uitgeput uh, komt. En iedereen, die wil je dan feliciteren. En uh, die wil nog wat van je. Ja, waarom ja, de, de waarom radio? Ja, de radio? Die, de radio, die, die gaat, gaat komt toch ook, ook even... Over. Even lekker bellen. Even lekker langs. En... Uh, dus, uh, en dat moet je dan ook allemaal nog even doorstaan. Maar ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een prestatie van formaat. En uh, ik hoop dat de burgemeester luistert en uh, deze man even een lintje geeft. Uh, zeker, dus, uh, zeker verdiend. Nou ja, ze zitten bij de Republiek, dus uh, steun ze eventjes, uh, Bram en uh, Melvin. Net gefinished, 140 kilometer uh, in de nacht en. Uh, Mulzand. Mulzand. Jongen, jongen, jongen. Dat doe je niet aan het denken, zeg. Uh, niet te geloven. En wat een dag, hè, wat een dag. <laughs> wat een dag, zo. Precies. Nou, je hebt heel veel dagen waar je het over wil hebben. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Toch? Zo, zeker. Ja, want uh, ja, gisteren was het uh, oh, ja, Black, die, uh, Black die... Friday Ja, hè, Black natuurlijk. Friday. Oh, hou op, schijn uit. Joh. Ik heb de hele dus Vandaag dag... mogen we niks kopen, heb ik gehoord. Oh, Helemaal gelukkig. niks. Nou ja, niks, we niks, hebben niks. nog Cyber Monday. Je hebt het over oh, Black Friday. Oh, ja, ja, dat, ja, dat is dus op. aanstaande maandag, 28 november. En dat is eigenlijk een, uh, nou, een vervolg van Black Friday. En daar, uh, maar dat is dan meer gericht natuurlijk op uh, computers en dat soort uh, grappen en grollen. Uh, dan hebben wij nog 29 november. Dat is, vind ik veel leuker. Sint Pannenkoek. Ja, heb je daar wel eens van gehoord? Ik, noot, had, ik had er nog nooit van gehoord. Noot. Sint Pannenkoek? Sint Pannekoek. Het is nog een in de oude spelling. Dus geen Pannenkoek, maar Pannekoek. En is van oorsprong een Rotterdamse traditie. En wordt ieder jaar door heel het land gevierd op 29 november. Je legt uh, een pannenkoek op je hoofd en zegt... wij wensen u een vrolijk en gezegende Sint-pannenkoek. Ik heb er nooit van gehoord. <lacht> maar, uh, jij wel, Fred. Nee, nee, nee. Pak hem er even bij. bij de microfoon. Ja, Fred, bij, hij ja. is er weer. Ja. Gelukkig was vroeger, Fred. Ja, ja, je ja, krijgt hem nog dat even omhoog. Vroeger nog het gewerkt. Nou ja, de traditie wordt als eerste vermeld in 1986... in de bekende strip Jan, Jans en de kinderen... getekend door Jan Kruis. Op Sint-Pannenkoek bakt de vrouw des huizes een grote stapel pannenkoeken. Wanneer de heer des huizes s'avonds thuiskomt... heeft iedereen een pannenkoek op het hoofd... en ze roepen hem toe een vrolijke gezicht de Sint-Pottenkoek. Tegenwoordig zijn er allerlei varianten in gebruik om dit feest te vieren. De gewoonte om een pannenkoek op je hoofd te leggen is echter gelijk gebleven. Ik moet er niet aan denken. Gaat verdamme. Nee, nee, nee. Ik nee, nee. ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee. was het toevallig net de aan denk ik. Ja, ja want ik, ik ken het niet. Ik komt er vandaan, maar... Oh ja, je <grijpte> komt er vandaan. Oké. Okay. Nou, het gaat eigenlijk nog veel verder. Het is nog veel ouder. Want inmiddels is bekend geworden dat de oorsprong van dit feest dus ligt in... of het ontstaan is in 1899... Nou, het dat was en, ik ook nog niet. Nee, en, en dit feest verwijst naar een bijzondere gebeurtenis. Er wordt niet verteld welke. In de 12e eeuw in een klooster langs de rotten, waar nu Kralingen ligt. Nou ja. Ja, dat, dat ken ik wel uit die buurt, kom ik maar. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, wil je meer weten, dan uh, kan je dat natuurlijk uh, nog eens even lekker googelen. En uh, dan hebben we nog. Uh, 30 november dit is de internationale dag tegen het gebruik van de chemische wapens. En daarin worden de slachtoffers herdacht van, uh, die om zijn gekomen door chemische wapens. En 1 december is het Wereld Aids Dag. En uh, dat is sinds 1998, is in het initiatief van de medewerkers van World Health Organization. En dat uh, Wereld Aids dag vindt altijd plaats op 1 december. En uh, wereldwijd wordt stilgestaan bij de strijd tegen Aids en wordt opgeroepen tot meer solidariteit met mensen van, met HIV en AIDS. Ook in Nederland zijn allerlei initiatieven en evenementen hiervoor... Jij weet ze wel weer te vinden, ja. hè? Ik had eigenlijk nog één vraag. is die pannenkoek, is dat dan wel met stroop of... Ja, kan ook met stroop. <laughs> stroop op je hoofd, komt dat af? Ja, ja. uh, Peter, Peter Pannenkoek, hè? Die ja, ken ja, je je pannenkoek doet de stroop op, hè? Ja. Stroop op je hoofd. Ja. ja, of uh, hoe heet dat? Koude de kerk uitkomen? Wat was dat? Wat koude was dat? de kerk uitkomen? Voor het zingen de kerk uitkomen. Nee, uit de koude kerk komen. Van de koude kermis thuis komen. Ja, die bedoel ik. Jeetje, mineetje. Nou, Fred, Jol. wat ga je doen vanavond? Ja, zullen we die gelijk bij Oh ja, ja, je bent er nou toch. Ja, als het goed is krijgen we zo een gast op visite. Hermano uit Den Haag. Uh, en hij komt zijn nieuwe single uh, That's Amore promoten. That's Amore. That's Amore, ja. Dat is volgens mij uh, ergens uh, de jaren zestig van uh, Dean Martin, geloof ik. Hè? Ja, ja, ja. Klinkt wel bekend. Ja. En uh, Hans de Mutte gaan we bellen over zijn nieuwe single Maak de glazen vol. Nou, dat vind ik wel eigenlijk dus ook wel. Ja, toch? Bier, ja. <laughs> bier, <blijven> <laughs> Nou, dat is gisteren uh, aardig gelukt, denk ik, met, uh, met het uh, WK. Ja, dat denk ik ook wel. En Pierre Kleinjans gaan we ook bellen. Uh, hij heeft het over uh, in het avondlicht. Oké. Okay. Dat, uh, dat zijn uh, voor vandaag. Maar dan is het inmiddels al donker als je er zo verbindt. bent. Ja, dan, mm -hmm. uh, dus, ja dan, dan, dan. Maar is dat de nieuwe single? Dat is, uh, dat is de nieuwe single, in okay. het avondlicht. Okay. Dus ja, hier staan we dan in het licht, maar dan is het wel vanavond buiten. Ja, ja. <laughs> nou, ik ben benieuwd. We gaan luisteren. Ja, ja zeker. Want we hebben het over. Hè? We hebben het over... Ja, precies. Ja. Sint Pannekoek. Ja. Sint Pannekoek. <laughs> <Sint Pannenkoek. laughs> nee, goed. Ja, dat... en, uh, en als mensen uh, verzoekplaat hebben? Oh ja, ja. Ja, als ze verzoekjes aan willen vragen... moeten ze eventjes gaan naar www.zfmartisten.nl. Dus www.zfmartisten.nl, Zfmartiesten.nl. Ja, alles maar aan elkaar, hè? Geen streepjes, geen stipjes, geen uh, spaties... Helemaal niks. Nee, helemaal, helemaal niks. niks. En dan, uh, dan kom je vanzelf op de site rechtsboven eventjes klikken op verzoekjes. En dan komt het bij mij terecht. Nou, geweldig. Helemaal goed. Wij gaan luisteren, toch? Ja, wij gaan luisteren. Je nou? En waar gaan we mee afsluiten? Nou, nee. Oh, nee. Hey, er bent een beetje vroeg. Je bent een beetje vroeg inderdaad. Ja, ik wil naar de kroeg. Je wil naar de kroeg. Je bent vroeg. Nee. Zometeen om 5 uur dus uh, Fred met Entertainment for You. Dankjewel Fred. Jo. Tot zo. Tot zo. Hij leefde in de boerenstad. Het was in wie, waar hij alles waar alle bestaat. Hij had de schulden daar naartoe, toch hij liep met alle vrouwen. En iedereen, daar kan men rock me aan met deze. Hij was superstar, hij was populair, hij was zo exaltiert, want hij had veel. Hij was een beetje boze, was een rockidool. En iedereen, daar kan men rock me aan met deze. Om 1780 en het was No plastic money in die mode banken tegen Woher die Schulden kamen, war wohl jeder mann bekannt Er war een mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war een superstar, er war so populair Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair Er war ein virtuose, war een Doll Und alle surft nog altijd, cap'n, rock me up, I'm gonna rock Poco and uh, Rock Me, I'm a Deus. We gaan het nog even hebben over uh, de P2000-melding. Want die hou je altijd uh, in de gaten natuurlijk hè, voor ons, uh, ja, PNL. Jazeker, ja zeker. Nou ja, vanmiddag om half drie uh, hadden we een inheizing in de Cherokee, de straat, uh, al uh, in dit uh, mooie dorp. Um, we kennen wel uh, afhijzen. Ja, afhijzen. Uh, en, en inheisen gebeurt ook eigenlijk niet zo vaak door de brandweer. Dat betekent dus in plaats van dat iemand uit zijn huis gehezen wordt door de ladderwagen of de hoogwerker dat er nu iemand in huis gehezen moet worden. En dat kan natuurlijk, omdat de, de trappen dusdanig... de toegang tot het huis gewoon slecht is. Of dat iemand gelijk hoger... Is het Heerenstraat, zijn er allemaal fletjes? Ja ja, ja, ja, ja, ja. In, Ik heb het niet even helder wat daar... Nee, voor het is vlakbij het circuit, hè? Die, ja, oh ja, die vlet, ja, ja, ja. Ja, ja Nou ja, en dan... Dus iemand komt uit het ziekenhuis, is nog bedlederig. En dan is dit een van de mogelijkheden... omdat... Uh, te doen natuurlijk. En daar assisteert de brandweer ambulance dienst bij. En dat is natuurlijk fantastisch uh, dat het zo kan. En dat gebeurt in alle rust. Geen toeters en bellen. Wat wel toeters en bellen was. Uh, dat was. Uh, oh ja, we hadden nog een. Uh, dat Tata Steel was een beetje onrustig vanmiddag. Ze dus hadden een brandmelding. En toen dat blijkbaar geen echte brand was... Uh, ging ze, gingen ze maar oefenen. En uh, dus we hadden. Uh, dat is uh, nu aan de gang dat ze daar een. een oefening hebben voor assistentie ambulance dienst. Dus ook hier weer wordt het een en het ander samen gedaan. En in hermuiden ging het alarm af voor de... even kijken, de reddingsbrigade... ja, nee, ja de reddingsboot de 18NH 1816. En de reddingsbrigade... die werd ook gealarmeerd... voor een incident op het water. Ja, dat kan natuurlijk ook... wat alles zijn. Jee. Maar ze hadden er ook geen haast bij. We hebben ons dus allemaal rustig gehouden. En de politie die had daar... hierover een incident op het water... een persalarm afgegeven. Dus... Dat komt een deze dagen wel weer ergens in de pers bovendrijven. En we een hele mooie prestatie van uh, Melvin en Bram. Net gefinist natuurlijk. En net gefinist, ja, dat was helemaal geweldig. 14.000, ruim 14.000 uh, euro voor uh, KWF. Ja, en dat voor 140 kilometer. Ik vind die combinatie ook wel mooi, hè. 14.000 en 140, dat is... Uh, uh... Ja, dat past mooi. Past mooi. Zeker. Nou, zometeen uh, Fred. Hij ja. is er weer. Heel veel plezier. En wij zijn er volgende week weer. Eh, als Sinterklaas je niet meeneemt naar Spanje. Nou, als het zou kunnen, graag. <laughs> Elk okay. jaar vraag ik. En nooit neemt hij me mee. Waarom nee. niet? Wat heb ik gedaan? Nou, en dan gaan we naar... Uh, van Sinterklaas gaan we naar de kerst en de kerstmarkten. En zo, tot volgende week. Tot volgende week. van die mensen die vragen van alles...